We hebben de situatie uh, volkomen onder controle. En ik mijn kast maar opvreten, dat ik niet heb gedacht. Ja, je weet het wel spannend te houden. In alle opties. Nou, alle kaarten lagen nog op tafel, hè. Maar ja, door dat bos zag ik op de de bomen niet meer. Of is het omgekeerd, Guido? Dat is alleen maar een kwestie van één van Jean-Luc wist net als zijn zusters dat zijn vader incest pleegde met Veronique.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 Oh, dat was er echt wel lekker, hè? Ja, hè. Ja. Wat doet u nu? Ik doe de deur op slot. Waarom? Het is nog maar half drie. Omdat ik van plan ben u de eerst volgende 48 uur in dit pand op te sluiten. Oh, Daarom. dan gaan we sleutels. Oh, Peter. Jij ja, moet nog werken, ik weet het, maar ik niet. Nee. Jij, mevrouw de substituut. Juffrouw. Juffrouw de substituut. Mm -hmm. Je hebt dus nog wel geteld recht op, laten we zeggen, één telefoonje. Oh, naar mijn advocaat? Nee, nee, naar uw procureur. Je kunt hem bijvoorbeeld vertellen dat je ineens getroffen bent door een acute vorm van geilheid. Zeg ze maar wat. En dat je binnen 48 uur wel weer op de been zult zijn. Maar oh. dat de lodenlast die nu op u drukt, te zwaar is om op te staan. Oh. Hier heb je mijn gsm. Oh, dank je maar voordat je gebruik mocht maken van je recht om nog één telefoontje te plegen, ja. heb je wel nog één kleine plicht te vervullen. En dat is... Ja. Mm. Mm. Mm. Ja, de held van het verhaal krijgt nu eenmaal altijd de mooiste vrouw. Hè? Mm. Dat hoort zo. En aangezien jij de mooiste bent, mm. en ik... Mm? Oh, kom hier, met een naald.